11 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In de Egyptische hoofdstad Cairo is het proces tegen voormalig president Mubarak begonnen. De 83-jarige ex-president werd op een ziekenhuisbed de rechtszaal binnengereden. Vanochtend kwam Mubarak naar Cairo per helikopter vanuit het ziekenhuis in Sharm al-Sheikh... waar hij sinds april in lag omdat hij hartklachten zou hebben. Hij moet rechtstaan voor de dood van honderden betogers tijdens de opstand tegen zijn bewind begin dit jaar... Dan wordt hij verdacht van corruptie. Hij kan de doodstraf krijgen. In de rechtszaal staat een speciale kooi voor de verdachten. En daarin zitten vandaag nog meer kopstukken van het voormalige regime van Mubarak. Onder wie zijn twee zoons en de oud-minister van Binnenlandse Zaken. Het aantal faillissementen in Nederland is gedaald. In de eerste helft van dit jaar gingen 3000 bedrijven en instellingen op de fles. 7% minder dan een jaar geleden, meldt het CBS. De daling betreft bijna alle sectoren, alleen de horeca vormde een uitzondering. Daar lag het aantal faillissementen ruim 40 hoger. Uit onze cijfers komt naar voren dat het vooral de kleine restaurants en cafés zijn. Dus met minder dan tien werknemers die relatief vaker de deuren moeten sluiten. En juist deze kleine cafés en restaurants hebben vaak niet uh, grote reserves. Uit onze cijfers blijkt ook dat die omzetgroei die in het eerste kwartaal werd gerealiseerd... vaker bij grote restaurants en cafés zat dan bij de kleine... De sterkste afname van faillissementen was te zien in de transportsector. Voor de brand in een winkelcentrum in Halsteren in Noord-Brabant afgelopen nacht... heeft de politie een jongen van 16 aangehouden. De jongen meldde zichzelf rond vier uur op het politiebureau. Kort na middernacht kreeg de politie een melding van een brand bij een cafetaria. Bij aankomsten bleken ook een kapperzaak en een supermarkt in brand te staan. De brandweer had enkele uren nodig om het vuur in het winkelcentrum in Halsteren onder controle te krijgen. Er zouden geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het COC is een actie begonnen voor de voorlichting op school... over homo- en transseksualiteit en tegen weigerambtenaren. De homo-belangenorganisatie verspreidt de komende dagen in Amsterdam... duizenden posters met leuzen. En opdat iedereen de posters laat zien tijdens de Canal Parade. De grote optocht die zaterdag wordt gehouden in het kader van de Gay Pride. Wij willen de Gay Pride aangrijpen om eigenlijk massaal uh, duidelijk te maken aan het kabinet... dat er nu echt werk gemaakt moet worden van voorlichting op elke school over homoseksualiteit en transseksualiteit. En dat dat nu ook eens keer afgelopen moet zijn met ambtenaren... die weigeren paren van gelijk geslacht te trouwen anno 2011. Toen besluit het weer, bewolkt en hier en daar regen. Vanmiddag vooral in het Midden- en Oosten stevige buien... met kans op onweer en hagel. Het wordt voor de buien uit 24 graden aan de kust... tot 28 in het binnenland. Ik ben Wilfred Gené. Niet zo lang geleden stond ik hier ook voor Giro 555. En in de auto hier naartoe dacht ik bij mezelf...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 Met Deborah Blekkenhorst. Goedemorgen, ik breng u weer een gevarieerd programma vandaag. Wat hebben piraten, zeehelden, Rembrandt en auto's uit de vijftiger jaren met elkaar te maken? Nou, slechts één ding. En dat is schrijver Arne Zuidhoek. Hij is zometeen hier en vertelt. En heeft u wel eens gehoord van de mannen in het groen? Die werken bij de sociale werkvoorziening. En wij volgen hen in deze onrustige tijd op de voet. En in het Midden-Oosten is de blik vooral gericht op Syrië. En heel af en toe op Libië. Maar de eerste revolutie van de Arabische lente vond plaats in Egypte. En daar hoor je nu weer wat minder van. Tot vanochtend, want toen begon het proces tegen oud-president Hosni Mubarak. Hij staat terecht voor zijn rol bij de dood van 850 demonstranten... en het wegsluizen van miljoenen. Wij bekijken de zaak na half twaalf van alle kanten. Kijkt u mee? Surf naar de gids .fm. Maar eerst gaan we voor een eenvoudige vraag de straat op. Zijn daders als Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. en de Noorse moordenaar Breivik, geïnspireerd door uitlatingen van politici? PVV-voorman Geert Wilders legde eerder dit verband wel. Hij noemde Alexander Pechtold van D66 en Job Cohen van de PVDA. de politieke handlangers van Mohammed B. Maar Wilders zelf ontkent weer wel het verband tussen hem en zijn bewonderaar Anders Breivik. Politici roeren zich hier al over. Zowel Nebahat al-Bayrak van de PVDA als D66-leider Alexander Pechtold zeggen dat Wilders meer verantwoordelijkheid... voor zijn uitspraken moet nemen. Maar hoe denken de kiezers daarover? Verslaggever Bert Molenaar ging de markt op in Hoorn. Onze vraag is simpel voor, voor vandaag. Mensen als Mohammed B., zijn die geïnspireerd door politici? Zoals die man in Noorwegen, wordt die geïnspireerd in zijn dalen... door uitlatingen van Wilders? Gelooft u er iets van? Uh, ik denk dat het in zekere zin best mogelijk is inderdaad... dat ze zich daar wel uh, door... Uh, uh, ja. nou, ik zal ja. niet zeggen geïnspireerd natuurlijk... want dat is een heel groot woord daarvoor, want veel te groot. Maar dat het invloed heeft? Ja, dat heeft wel invloed, denk ik toch wel. Ja, ja. En, uh, maar ik denk ook wel eens van... waarom moet dat ook allemaal in de media? Uh, wat zo'n Wilders allemaal te zeggen heeft. Ik bedoel, je moet die man niet zo heel veel uh, uh, yeah. ruimte geven... om zijn dingen te, te spuien allemaal. En, uh, nou, hij heeft Wilders gezegd... Uh, als mij iets gebeurt, dan komt dat door uitladingen van onder andere Cohen, Pechtold, die demoniseren mij. Daarmee lopen ze het risico dat een of andere gek mij aanvalt. Met andere woorden, als, als hem iets gebeurt, is, ja. is de linksmens daarvoor verantwoordelijk. Nou doet iemand een aanslag en die zegt geïnspireerd te zijn door Wilders. En dan zegt Wilders opeens: Ja, maar dat bestaat helemaal niet. Dat is een gek. Die man is ja. psychisch gestoord. Daar heb ik mm -hmm. niks mee te maken. Er is al uitgezocht in Noorwegen dat dit absoluut geen gek is. Nee. Ik denk dat Wilders heel veel. Ja. Hij moet gewoon eens goed in de spiegel kijken. Kijken wie hij zelf is. Wilders zit gewoon niet goed in elkaar. Wat, wat vindt u van zijn invloed op Nederland? Ja, ach. Ja. Ik, weet, ik, ik heb voor die man geen woorden. Ik weet niet wat ik van die man moet vinden eigenlijk. Dan nou heb ik dat boek van Bosman nagelezen. Dat is een soort ideoloog van de PVV. Onderpagina nou, kom je tellen me tegen als we moeten ten strijde, we moeten ons verdedigen, we moeten ons niet in de hoek laten drukken. Dan denk ik, als je dat permanent uitstraalt in die sfeer van urgentie, van oorlog, ja. van agressie. Dan zou het toch best kunnen dat zo'n man in Noorwegen daardoor geïnspireerd raakt. Ja. En denkt, ja maar als het allemaal zo verschrikkelijk is, wat ons dreigt te overkomen en, en niemand treedt op, ja. Ja. dan zal ik het wel doen. Ja, echt zoiets van, ik zal wel even meehelpen, want het gaat niet snel genoeg of, of wat dan ook. Dus u gelooft dat zo'n ja, ja. man duidelijk ja, wel geïnspireerd wel. Ja, kan best, zijn? Ja, toch wel. Ga ik door naar de volgende? Mooi zo. Goedendag. Fara uh, Radio, zou ik u even iets mogen vragen? Hebben uitlatingen van politici invloed op dit soort gebeurtenissen? Met andere woorden, als een politicus bepaalde opmerkingen maakt... loopt hij dan het risico dat bepaalde individuen, al of niet gek... tot uitvoering van verschrikkelijke dingen overgaan? Ja, ja, ja. ik denk dat het uh, zeker invloed heeft. Zeker. Uh, ja, Zo'n man als Wilders, uh, ja, het zijn die ideeën die, die, ja, die uh, schieten toch wortel bij uh, ja, bepaalde mensen. Er worden gauw zondebokken gezocht. Ja. Mensen pikken het natuurlijk wel op. Maar ik geloof niet omdat Wilders dat zegt dat zij dit gaan doen. Zo direct is het ook weer niet, denk ik. En ik denk niet dat het alleen door zijn uitladingen. Ik denk dat het ook is wat mensen op televisie te zien krijgen. Computerspelletjes, noem maar op. Meneer, mag ik u even iets vragen? En de vraag is, is er een verband tussen de uitlatingen van politici... en de gedragingen van een individu? Zou de man uit Noorwegen geïnspireerd kunnen zijn door een politicus. Door Wilders, voor welk deel dan ook. Uh, ik denk niet dat het door Wilders komt. En kijk, als iemand zo'n daad pleegt, dan doet hij niet uh, zomaar voor niks. Het zal niet zijn uh, vanwege een politicus of zoiets. Maar gewoon zijn eigen gedachtegang waarmee hij niet tevreden is. Hij zal dat niet doen omdat een politici dat zegt. Kijk, het is zijn eigen overtuiging, denk ik. Wilders zegt, er is geen verband tussen mijn uitlatingen en het gedrag... Van die verschrikkelijke gek daar in Noorwegen. Die noemt hij een psychopaat, een schizofreen. Terwijl inmiddels uit onderzoek is gebleken dat deze man helemaal niet psychisch gestoord is. Wilders zegt dat verband is er nu niet. Eerder heeft Wilders gezegd, het verband, als Cohen of Pechtel dat zeggen, dat verband is er wel. Wat denkt u erover? Is het verband er wel of niet? Mijn gevoel zegt, uh, uh, zegt nee, nee. Ik uh, denk als mensen dat in hun hoofd hebben en dat ze daar ideeën bij hebben, dan doen ze dat uh, gewoon. En ik denk dat we daar geen... Nee. Uh... Nee. Nee. Nee. Dat denk ik niet. Goedemorgen. Heel snel. Heel snel. Is er dus een verband tussen de uitlatingen nee. van politici? Nee. Er is dus geen verband? Nee, echt niet. Die, mannen, die mensen die dat doen, dat zijn gewoon... Uh, ja, er zijn er maar enkele. En die zijn een beetje gestoord. Je moet die jongen, die moet, je gaan, uh, die, moet, die moet je gaan onderzoeken. En die moet je per individu die moet je die gaan uh, onderzoeken wat die, waar, waarom hij zo ver is gekomen. Helemaal afhankelijk van waarom die jongen er zo ver is gekomen. Ik vind, het, ik vind het alleen, ik vind het eigenlijk heel erg voor hem. Ja, en natuurlijk iedereen om hem heen die dat is aangedaan, maar eigenlijk voor iedereen. Maar ook voor hem, want die jongen, wat heeft hij voor leven gehad? Hij heeft toch geen leven, hè? U heeft niks van ontzetting, woede, uh, die daden. Moet gevierendeeld worden, geradbraakt worden, opgehangen worden nee, ik heb aan de stadspoorten? Nee, ik heb pijn. Ik heb, ik kan alleen maar he ja. Toen ik zijn vader, nou, dan, krijg ik, dan krijg ik echt een brok in mijn keel. Toen ik zijn vader hoorde, de, toen, echt waar, ik stond te trillen op mijn benen en de tranen sprong in mijn ogen. Omdat het ook ons, ons kind kan het ook doen. Iedereen kan zo, zo ver komen. Heeft u erom gehuild? Ja, ik heb er echt ja. om gehuild. Ja, als ik er weer aan denk, krijg ik weer, dan krijg ik het weer. Ja, ik zie het aan u. Ja, dat en, heel, en het, was... ik vind het heel moeilijk. Dat, dat, dat je als oude met zo'n kind moet leven... Verslaggever Bert Molenaar op de markt in Horen. De discussie over schuld en verantwoordelijkheid blijft de gemoederen dus bezighouden. Niet alleen op straat, maar ook in de politiek. D66-voorman Alexander Pechtold en PvdA-politica Al Bayrak mengden zich deze week nog in het debat. Roland Stolk is politicoloog. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de discussie zoals die nu wordt gevoerd? Um, nou, kijk, je mag voor mij die discussie best voeren... En het is ook een, uh, een interessante vraag over hoever de morele verantwoordelijkheid van een politicus rijk... voor de verwerpelijke daden van mensen uh, of fans, waarvan hij nog nooit heeft gehoord. Uh, maar wat mij betreft heeft die discussie uh, weinig zin en is een veel interessantere discussie om te vragen. Welke discussie is dat dan? Uh, nou ja, dus het, nou, er zijn, zijn veel relevantere vragen waarmee we ons bezig moeten houden. Hoe staat het met het Nederlands beleid tegen extreem rechts... Wat is de status van extreemrecht zelf in Nederland? Hoe goed sluit dat beleid aan bij de dreiging van individuen... waarvan het eerste strafvaarlijke feit direct gruwelijk is? En wat zou eraan verbeterd kunnen worden? Dat zou... lijkt me veel relevanter dan een discussie waarvan, uh, waarvan we het antwoord al weten. Want zou zoiets zoals in Noorwegen ook in Nederland kunnen gebeuren? Ja, natuurlijk. Waarom? Nou ja, omdat het ten eerste overal kan gebeuren... Uh, een individu die opstaat en, uh, en ineens iets doet. Uh, en omdat er helemaal in Noorwegen geen, enke, geen enkele reden was om aan te nemen dat daar zoiets eerder zou plaatsvinden dan in Nederland. U zegt ook, het beleid zou daarop moeten worden toegespitst. Hoe is dat beleid nu dan? Uh, nou, dat is op zich best interessant. Want uh, het Nederlandse beleid is eigenlijk heel erg veranderd uh, ten aanzien van extreemrechts. Uh, en dat is niet onder invloed van extreemrechts zelf gebeurd. Omdat de uh, focus ligt in Nederland absoluut niet op extreemrechts ligt. Uh, de traditionele vormen zijn heel erg gemarginaliseerd en dat heeft effect gehad... Uh, op de aandacht. Maar na 2000 is het islamitisch uh, radicalisme. De aandacht daarvoor heeft gezorgd voor nieuw beleid tegen radicalisering. En hoe is en dat... het bijvoorbeeld met de status van extreem rechts dan? Ah, uh, nou dan maak ik even een klein stapje terug. Uh, nou Met de status van traditioneel extreem rechts, dat is waar we naar kijken. dat zijn uh, Die zijn eigenlijk gemarginaliseerd. Dat bestaat nauwelijks meer. Dan heb je het over groeperingen als Blad en Hanner uh, en de NVU. Dat is allemaal uh, uitermate klein geworden. Maar extreem recht transformeert en krijgt nieuwe vormen. En ik, daar zou juist naar onderzoek naar gedaan moeten worden. Welke nieuwe vormen kunnen dat zijn? Nou, bijvoorbeeld een individu die in zijn eentje een, een zeer een nare uh, actie onderneemt. En daar hebben wij te weinig aandacht voor? Daar hebben wij... Nou ja, dat beleid dat sluit in Nederland dus in theorie best wel aardig aan op die dreiging. Maar dat is vooral onder invloed van islamitisch radicalisme gebeurd. Um, Want het Nederlandse beleid was voor de eeuwwisseling puur uh, repressie van de laatste strafwaardige fase. Is dus je het heel erg gechargeerd. Uh, en sinds 2003 en vooral sinds het beleid dat sinds 2007 is ingezet, dat heet het actieplan polarisatie en radicalisering, ja. uh, richten we ons op lokaal niveau, en dat is heel belangrijk, het primaat ligt bij de lokale overheid, uh, op het tegengaan van radicalisering in een eerder stadium. Dan stel je dus eigenlijk dat een radicaal niet uit de lucht komt vallen, die, in, die ineens iets strafvaardigs doet, maar dat daar een proces aan vooraf is gegaan wat hem tot die terroristische daad heeft gebracht. En met lokaal en bedoelt u de gemeente? Ja, in praktijk is dat vaak de gemeente. Maar dat werkt niet echt goed hoor. Dus dat is wel in theorie dat dat goed werkt. Maar in de praktijk uh, wil dat nog wel eens slecht werken. Waarom dan? Nou ja, kijk, als je dus primaat bij de lokale overheid legt en zegt... je moet kijken naar terrorisme of naar, naar radicalisering in een vroegtijdig stadium... dan vraag je dus eigenlijk of ze dat willen signaleren en of ze dat willen tegengaan. Dat betekent uh, veel kennis, uh, veel expertise. Je moet in staat zijn om het onderscheid te maken tussen wat rotjongens zijn die wat narigheid uithalen... En wat echt een eerste stadium van radicalisering is. Um, en om iemand uit zo'n proces te helpen, dat vraagt veel professionele kunde en kennis. Ze moeten er daarnaast... bovenop zitten, maar kunnen het eigenlijk niet. Ja, en wat daarnaast natuurlijk heel interessant is, is dat uh, veel gemeenten ook niet direct staan te springen... om de regierol tegen radicalisering in hun gemeente. Want dan is je gemeente ook direct, ja, ik zou bijna gebrandmerkt zeggen, als een extreemrechtse gemeente. Dat is wat je bijvoorbeeld met Winschoten hebt gezien. Dat is een... Een stadje wat in principe mensen van weinig andere dingen kennen... dan vanwege het beleid tegen extreemrecht daar. Terwijl het eigenlijk daar dus heel goed is gebeurd. Dus men is een beetje angstig, maar betekent dat ook dat men het bijvoorbeeld niet wil zien? Uh, ja, dat betekent dat soms ook, absoluut. Hoe kan dat dan verbeterd worden? Weghalen bij de gemeente? Nou ja, of de gemeente moet meer hulp krijgen en meer coördinatie. Dat zou sowieso uh, niet slecht zijn. In Engeland is sinds 2011, dus dat is heel recent... is een nieuw beleid ingezet waarbij de bepaalde coördinatoren... Uh, dit coördineren, uh, de preventiestrategie. En uh, ik zou zelf ook niet heel erg groot voor, uh, tegenstander zijn, moet ik u zeggen... om de regierol naar een ander niveau te uh, brengen. En welk niveau zou dat moeten zijn? Ja, naar die, naar de coördinatoren toe, dus wat echt vanuit uh, centraal niveau gestuurd wordt. Dus echt een meer helikopterview eigenlijk? Nee, juist niet. Want het, dat dan weer niet? Als je wil signaleren, je wilt signaleren in, het eerste, in de eerste fase is natuurlijk een helikopterview... het domste wat je kan doen, want dan mis je dan dat Dan zie je niks je meer? Ja, ja, precies. Dat is een beetje het kenmerk van een hele hoge helikopter. Maar het kan dus wel, want in het buitenland heeft men ook die coördinatoren. Maar hoe lang zou het bijvoorbeeld nou ja, daar duren? dat hebben ze sinds twee maanden, hè? dus laten maar we Maar uh, het is er wel. Er... Maar hoe snel zou dat bijvoorbeeld in Nederland kunnen zijn? Kunnen gaan? Dat je beleid verandert? Precies. Nou, heel snel, want de beleidslijn die loopt in 2011 af die er nu is. Dus ik ben zeer benieuwd wat er na 2011 gebeurt. Dat is nog niet... Uh, officieel bekend, uh, maar het zou hartstikke goed zijn als er a. meer focus en meer onderzoek naar extreemrecht zou komen, want dat hebben we nu niet. Hoe kan je signaleren zonder dat je het probleem precies onder de loep hebt? en uh, b. dat dit beleid uh, specifieker wordt voortgezet uh, met duidelijkere taken en bevoegdheden. En kunt u nog een adviserende rol spelen daarbij? <laughs> nou, <laughs> ja. ze kunnen altijd bellen. Uh, zo is dat. Nog, uh, nog een maand of vier zoiets en dan zit 2011 er alweer op. Ja, precies. Roland Stok, politicoloog. Dank u wel. Graag gedaan. I, the fire in his taking over. He never the telly, won't now. It gets me to the point it's nearly over. But somehow, somehow, I'd like to get to know him. Somebody told me that I shouldn't claim him. Somebody told me that I should let him go. <laughs> Baby, somehow. Hey! Yeah! I really hate to say this. I can't wait till he gets older. And I show you we'll be fine? I won't bow out I know nobody's perfect With love you gotta earn it But until then I guess we'll ask To scream and shout it. Somehow I'd like to get to know him. somebody told me that I should claim him. somebody told me that I shouldn't let him go Oh, baby, somehow Just Stone met Sam zomereditie. Rembrandt, zeerovers, oude auto's en de scheepvaart. Wat hebben ze met elkaar te maken? Nou ja, het is een vraag die eigenlijk alleen beantwoord kan worden... door schrijver en illustrator Arne Zuidhoek. Hij schreef er boeken over en gek genoeg... ze komen deze week alle vier tegelijk uit. Goedemorgen, meneer Zuidhoek. Goedendag. Dat lijkt me gekke werk. Dat is mekwaardig. Hoe kan dat? Half per toeval. Vorig jaar zouden er twee titels verschijnen, bijvoorbeeld daarvan. Dat wordt dan door allerlei redenen... Er kan er iets tussenkomen. En dan wordt het uitgesteld. En de andere boeken worden niet uitgesteld. En dan krijg je er opeens vijf tegelijk. Vijf zelfs? Vijf, Want er is er ja. nog eentje tussendoor geslopen bijgekomen. Dat is de Nederlanders in het water. Een soort uh, gids van waar je naartoe kan gaan in Nederland... om te kijken wat er iets te maken heeft met het water... Van van watertorens tot uh, zeg maar de, de afsluitdijk. Wederom wel een maritiem onderwerp. Inderdaad. Ja, ja, dat is toch wel een beetje uw specialiteit, mag ik wel zeggen? Klopt. Het maritieme. Ja, en de ja. scheepvaart en alles met, wat met het water te maken heeft. Uh, ik heb ze ook hier uh, voor mij liggen. Um, en ik ga toch eigenlijk beginnen met het boek over Rembrandt. Want die valt er een beetje buiten, misschien wel. Waarom Rembrandt? Nou, in eerste instantie, het. Lijkt of het er buiten zit, maar niet wat mij betreft... want ik ben eigenlijk opgeleid als kunstenaar. Kijk, En door al die activiteiten eromheen wordt dat wel eens vergeten. Geeft niet, maar dat is ook de reden waarom de van mijn carrière... niet altijd iets terechtkomt, omdat nou. ik mijn aandacht te veel verdeel... tussen allerlei onderwerpen die me interesseren. De wereld is prachtig. En Rembrandt, dat is voor een serie uh, van Nino waarom wat uitgelegd wordt, ook over het schildersvak. Ik dat heb ik aangegrepen ook. om... Kijk, het moest wel een leuk verhaal worden. En dan zit ik te denken van, hoe kom je aan een verhaal? Dus je gaat je verdiepen in Rembrandt. En dan valt je op, bijvoorbeeld, dat de man, hoewel die in een rumoerige tijd leefde, zich nooit heeft bemoeid met die rumoerige tijd. Hij maakte voornamelijk bijbelse taferelen, portretten. Waanzinnig goed. Dat is gewoon de beste artiest van alle tijden, volgens mij. En, maar eens is die, heeft hij zich later, per schip laten vervoeren naar het eiland Volenwijk. En daar werd een meisje tentoongesteld. Ja, ze was dus dood, want oh, ja. ze was namelijk geëxecuteerd de vorige dag. Die was nauwelijks 14 dagen in Amsterdam, ze kwam uit Denemarken. Dus ik vroeg me af, waarom deed hij dat? Want hij heeft er twee schitterende tekeningen van gemaakt... En dat is de enige keer dat hij naar iets openbaars is geweest. En toen heb ik zitten fantaseren dat hij misschien het meisje gekend heeft... via een van zijn leerlingen of zoiets. En uh, haar getekend heeft, wat dan ook. En ik heb erbij gefantaseerd dat dit nu het Joodse bruidje zou kunnen zijn. Kijk. Want het Joodse bruidje, die titel, die dateert van de negentiende eeuw. En niet zo niet uit 1600 en zoveel, 1664. Ondravelt uh, een heel mysterie zo direct. Precies, daar doe ik even nonchalant erbij. Ja, tussen neus en lippen door. <laughs> maar is het een beetje een kinderboek geworden? Mag ik dat zo zeggen? Natuurlijk, want het is geschreven voor de leeftijd van 28 12 dacht ik, daar zit een hele serie van allerlei bekende figuren uit het Nederlands verleden. Ik heb vorig jaar gedaan, nee, twee jaar geleden, Laugens de Graaf. Daar komen we hopelijk op terug, want die vormt zich ook een. in onder. uw andere boek, en, en zo krijgen eigenlijk kinderen in die leeftijd uh, op een speelse manier uh, kennis van Rembrandt. Klopt, via een leerling. Vandaar van, Rembrandt. Van, Rembrandt. van Rembrandt maak ik dan een heel vreemde sprong, overigens, naar de auto's. Ja, maar moet oh, eens even kijken naar het we, omslag. Ja. Dit is geen Rembrandt-origineel. Ik ga hem het even beschrijven mijn hand. voor de mensen thuis. <laughs> want dat is wel weer het nadeel van radio. Die kunnen dat niet zien. Het lijkt inderdaad op een tekening van Rembrandt. Uh, dat moet ik absoluut zeggen. Uh, maar het is inderdaad door u getekend. U heeft het boek zelf geïllustreerd. Ik had eigenlijk vervalser kunnen worden. Nou ja, als u het dan zo was zegt. was ik... Uh, had ik een Maar ja, dan ga je, val je door de mand met het, uh, de verf die van 2011 is. Hè? En niet van 1600 zoveel. Dus, en de ondertitel uh, is leerling bij de grote schilder Rembrandt. Dat had u gerust kunnen zijn, als ik zo kijk naar de Klopt. Ja. ja. Ik, had, ik had hem nooit geheim van bij wijze van spreken. Want die man is zo groot. Dat is uh, nou, ongelooflijk. Het geheim is nu een beetje verklapt. Uh, uh, het is niet Rembrandt, maar u dus, die, die, er, uh, die er met de tekening voorop staat. Um, de auto's. Ook heel iets anders. Heel iets anders. En omdat er vijf boeken tegelijk gingen uitkomen, vond de boekhandel, de boekhandel, het beter als ik dat niet onder mijn naam deed. Om reden dat de naam Zuid ook altijd in relatie staat tot de scheepvaart. En uh, ik moest een naam nemen, toen heb ik mijn opa geselecteerd. Mijn grootvader is landarbeidersbondvoorzitter geweest. Tweede Kamer, SDAP. Van volksmender naar politicus. En die man, die acht ik hoog. En onder welke naam ligt het nu in de boekhandel? Jan Hilgenga. Kijk, daar moeten we dus even op letten. En dat is een, uh, echt een... Uh... Daar ben ik echt trots op dat het op moment, dat die naam dan weer terug is gekomen. Dus ik zit er niet mee dat het niet onder mijn eigen naam is. Maar goed, het boek gaat over een onderwerp wat hem totaal niet heeft aangesproken in die Auto's. tijd. En dat zijn automobielen. En dit boek gaat over de dromen die mensen hadden in de tijd toen ik zelf ook leefde. Terwijl je wist dat je nooit van je levensdagen... Van je, van je armoedige inkomen een auto zou kunnen aanschaffen. Want u heeft er één meegenomen. Daar ben ik zelfs nog wel een beetje jaloers op. Dat is ja, een, een prachtige oude Amerikaan. Met een, met een glazen dak, kan ik dat zo zeggen? Klopt. En twee ja. kleuren. Hè? Dat is nu, nu zijn alle auto's zwart tegenwoordig. Een Ford, is het? Dus zeg ik Ford, het goed? Ja. Ford Fairlane, ja. We hebben zelf ook... sinds ik in Amerika ben geweest een paar jaar... voornamelijk Amerikaanse auto's gereden. Want je werden van binnen ook... Ontworpen met het idee van, ik heb iets bereikt in mijn leven. Een mooie auto. <laughs> ja. Maar goed, die droom is uh, dan eigenlijk wel gerealiseerd. Omdat ze de consumptiemaatschappij hebben uitgevonden... Werd, gingen onze salarissen omhoog. Kijk. En kun je allerlei dingen gaan kopen die je vroeger echt onmogelijk waren. Waar je van droomt, maar dan in één keer binnen een En daar rijkomen. gaat het boek over. Aan de hand van de brochures uit de jaren 50, die ik in de tijd ijverig verzameld heb... Jan Hillinga, dus daar gaan we op letten. Um, dan naar, u, naar uw echte liefde. Ja, als ik het zo mag noemen, uw echte liefde. De scheepvaart, de zee. Uh, en het boek dat u heeft geschreven... Held of schurk, 13 zeerovers uit de lage landen. Dat klinkt heldhaftig. Dat is het ook. Het is echt heldhaftig. Ik vroeg me... Ik ben eigenlijk een beetje gespecialiseerd in de piraterij. En ik moet even zeggen... Dat Zee een piraat is een zeerover, maar een zeerover is nog geen piraat. Waarom niet? Ga ik heel beknopt even zeggen. Heel graag. Want het, een zeerover kan ook een marineman zijn. Zolang, zo gauw je rooft op zee, dan ben je een rover. Maar als je rooft in dienst van de koning of van het land of van de heer... dan kan je een held worden. Een, een, een uh, zeg maar... Maar dat is heel dubbel, want dat, dat je hoofd toch? Ja, maar het hoort. Ook al doe je het uit naam van de overheid. Het mag. Het, mag. het mag. het wordt gesanctioneerd en dan noemen ze het geen roof, dan noemen ze het heldhaftig. En dan ben je dus een held en anders een schurk. Zeg ik het nee, goed? Nee, wacht even. Ja, ben toch nog ben niet. Toch niet. <laughs> je, de tweede mogelijkheid is dat je een kapere bent. Ah. Dan krijg je een kaapbrief en dat betekent dat je in tijden van oorlog als burger, omdat je benadeeld bent of zoiets, mag je op eigen initiatief mag je de vijand aanpakken en veroveren. Mits je een deel van, het, van de buit deelt met de overheid. De derde mogelijkheid is de piraat, dus ook een zeerover. Maar die rooft voor zichzelf. Uitsluitend alleen voor zichzelf. Uit eigen gewin, ja. voor eigen gewin. Ja. Het, het vervelende is het, is, het is een diffuse kwestie. Um, mijn motto is handel, roof en oorlog is één pot nat. Dat is hetzelfde. Oh ja, er zullen dat mensen zijn die misschien hier en daar wat nuances willen aanbrengen? Het huidige aanbrengen? Somalië is een goed voorbeeld. En het, de piraterij, bedoel ik in Somalië, is een goed voorbeeld. Want die jongens die waren uiteindelijk slachtoffer geweest twintig jaar geleden van de echte rovers. En dat zijn die grote visserijschepen. Die al, afijn, ah dat is een ander onderwerp wat we hier niet gaan behandelen. En Nederland, bijvoorbeeld, het ontstaan van Nederland in deze vorm zoals we nu kennen... is ook een gevolg geweest van opstand... die door de Spanjaarden roof- en piraterij werd genoemd op zee. En door ons zijn ze geanalyseerd als zijnde vrijheidshelden. Kijk. En dan zie je dat, die, dat het hele complex van varen en handelen en roven... dat het in elkaar overloopt. Mag ik tot u? slot één held noemen of een schurk? En Blouw wie moet ik dan graf. denken? Blouw Blouw ons ons ons de graf. Graf. En u ziet hier dat hemd. Ik, er ligt inderdaad een, een shirt op de grond. Barco dat, Pirata, zeg ik dat goed? Dat ja, Lorencillo. Ik zit mijn hele leven ben ik al achter Lorencillo. Achter. Dat is een uh, Nederlander, heet eigenlijk Laurens de Graaf. Ja. En die heeft in de 17e eeuw in de West-Indië vreselijk huis gehouden. Hij was beruchter dan Piet Hein. En ik loop in Campeche en er loopt iemand met dat hemd aan. En ik spring uit de bus en ik grijp hem bij zijn volder. En, en ik vraag waar? Nou, ah, nou, dat nou, om, de, om de hoek, om de hoek, en daar lag een schip heette de en er bleek genoemd te zijn naar Laurents de Graaf. Dat, is... dat bewijst dus dat die man nog steeds leeft, en hij is één, nou ja, leeft in de hoofden van de Mexicaanen leeft hij nog, en hij is één van de dertien mannen uit dat boek Held of Schurk. Dertien zeelovers uit de dat boek de lage probeer landen. ik uh, niet proberen. Daar kom ik tot de conclusies. wie is hier? Een held. En wie is hier de schurk? Wie is hier de misdadiger? En wie is de man die toch het hart op de goede plek heeft? Zoals Piet Hein. En Laurens de Graaf in principe ook. En wie dat wil weten, moet gewoon het boek lezen. En, Arne Zuidhoek, ja. Ik, we kunnen hier nog uren ja, over praten. Uh, er is een oud liedje uit Mexico, dat kennen we nog steeds. Dat is geschreven naar aanleiding van de Vroving van de kroes. En het nummertje heet La Bamba. La Bamba. ja. Ik zat te kijken. Nee, we hebben hem helaas niet. Ik hoopte dat we hem even konden laten horen. Maar helaas. Arne Zuidhoek, Held of Schurk, 13 serovers uit de Lage Landen. En nog vier andere boeken. Tegelijkertijd komen ze uit deze week. Dank u wel. Ja, gedaan. Tot 12 uur, wat heb ik dan nog voor u? Nou, de mannen in het groen van de sociale werkvoorziening Gouda. En het proces tegen de verdreven Egyptische president Hosni Mubarak. Hoe wordt daar in Egypte zelf, maar ook elders ter wereld tegenaan gekeken? Dat straks mijn eerste hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De politie heeft zes verdachten aangehouden die 1200 kilo cocaïne naar Nederland wilden smokkelen. De drugs waren in Venezuela verborgen in een motorjacht in een ruimte onder het zwemplateau. De jacht was in een transportschip naar Southampton gebracht, waar de cocaïne met een handelswaarde van 45 miljoen euro werd gevonden. De zes verdachten, onder wie een vader en zijn drie zoons, komen uit Meppel, Heusden, Waalwijk en Amsterdam. Het proces tegen de Egyptische oud-president Mubarak is begonnen. Hij wordt onder meer beschuldigd van corruptie en van betrokkenheid bij het doodschieten van honderden betogers tijdens de opstand tegen zijn bewind. De 83-jarige ex-president werd vanochtend op een ziekenhuisbed de rechtszaal binnengereden waar hij samen met de andere verdachten in een speciale kooi zit.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 Radio 1, gids.fm. zomereditie, met Deborah Blekkenhorst. En wat heb ik nog voor u het komende half uur? Nou, hoe vallen de dreigende bezuinigingen op de sociale werkvoorziening... bij de mannen in de groenvoorziening? En het proces tegen Hosni Mubarak door kenners bekeken. Maar eerst de mensen van de WSW. Een reportageserie is dat die we al eerder uitzonden... over sociale werkvoorziening Promen in Gouda en Capelle aan de IJssel. Het zijn onzekere tijden voor de mensen met lichamelijke... en geestelijke handicaps die er werken, want er gaat veel veranderen... en er wordt ook nog eens fix bezuinigd. De wet sociale werkvoorziening, de WSW, gaat verdwijnen. En daarvoor in de plaats komt dan de wet werken naar vermogen. En daarin worden de bijstand, de WSW en de Wajong samengevoegd. Het kabinet wil zo het aantal beschutte werkvoorzieningen plaatsen terugbrengen van 90.000 naar 30.000. Voor aflevering 6 van onze serie liep verslaggever Katinka Beer mee met de mannen in het groen. De groenvoorziening dus waar 200 mensen werken. En om precies te zijn zijn dat 198 mannen en twee vrouwen. Ze doen vooral het openbare groen voor de gemeentes. Aan het schoffelen, aan het scheppen en aan het harken. Die blaadjes moeten allemaal weg hier. Ja, die mogen weg want we zijn bezig met de voorbereiding voor de lente. Er staan hier struiken tussen en die bloeien dan uit. en uh, ja, Die moeten wij dus gewoon onderhouden. Hey Matthijs, moet ik die even weghalen? Oh, die trekt thuis aan. Dat is prima. Dus Renan met die boom? Ja, die nou, staat vlak langs huis. En uh, ja dat, uh, en dat gaat niet goed hè, als je dat uh, laat groeien. Dus uh, ik kan hem beter even weghalen. Hoe vindt u het werk? Ik vind het wel leuk. Uh, lekker in de tuin aankroeien. <laughs> Daar houdt u wel van? Ja hoor. En, en nu? hoe vindt u het werk? Mooi werk. Uh, is het weer een beetje lekker het zonnetje erdoor komt, dan krijg ik er een beetje meer zin om te werken. Dus, uh, het is me duizend procent meegevallen. Dus, uh, ik kwam vroeger nooit aan bak aan het werk. Dus, uh, en waarom kwam u niet aan de bak? Ja, ik geen diploma's en alles gehaald en zo. Ik heb een hele lage school gehad. En toen ben ik hier gekomen, ja, en het bevalt mij uitstekend. En dan gaat de boom. Mark Bie, ja. een van de twee voormannen. Ja. Merkt u nou iets van de bezuinigingen bij Promen? De werkdruk is hoger geworden natuurlijk, Ik bedoel, uh, dat, dat is niet altijd mogelijk natuurlijk, maar het liefst even wat, uh, wat uh, uh, harder tegenaanpoten. We werken nu 7,5 uur en van de zomer gaan we 8,5 uur werken om ja, dan het onkruidseizoen, uh, nou ja, proberen daarmee kiet te spelen. Want uh, winnen doe je nooit van het onkruid, maar uh, ja, in ieder geval een voorsprongetje te maken. En, winnen ja, van dat, het onkruid doe Nou je ja, dat is zo'n gevecht is dat. Ik bedoel, uh, je blijft schoffelen, dus dat... Uh, Kijk, je hoort het. Hè? Ijver aan de schoffel. Bezweet voorhoofd en uh, gaan met die banaan. U kijkt uh, over uw schutting heen. U woont hier in deze ja. wijk. Ja. Het is een boompje omgezaagd. Blij toe. Ja, want, want hij was tegen uw huis aan. Het trekt gewoon de muur kapot aan op de deur. Ja, dus het was een fijne verrassing dus dat... even voor u. Jawel, want voor de takken op de auto, het is een parkeerplaats. Er is een man in het oranje en groen met hun witte busjes. Weet, weet u waar ze van zijn? Jawel. Een promen. Ik heb ze wel eens allemaal koffie gegeven in de tuin. Toen waren ze hier ook met de tuin bezig. Heel goed door. Ja? Ja. Die komen niet zo gauw aan het werk. En nu kunnen ze misschien nog eventueel een baan krijgen. als ja. ze goed in zijn. Ik weet nog goed dat ik haar zal. Twee blauwe ogen en in lang. Drie vader en een mooie vrouw. Jij bent het meisje waar ik van hou. Al jaren. Dit bent u, hè? Ja, dat klopt. Gerrit Terlauw, uh, nee, naam Gerrit, uh, Gerrit uh, Owens, heeft een CD gemaakt met drie liedjes over de liefde. Klopt, ja. Maar u bent ook een van de mannen van het groen. Inderdaad, uh, jaren in het groen gezeten, nu gedetacheerd naar de gemeente Bergamacht, uh, Onderhoud, begraafplaatsen en assisteren van begraven. En nu moet deze berg uh, die uh, gesnoeide takken? Ja. Moet op die andere grote berg? Ja, ja inderdaad. En daar wordt dat weer... Uh... Ja, eigenlijk weer opgehaald door de gemeente met de vrachtwagen. Ja. Die knijpen de, de boer bij elkaar en dan uh, met afval. Waarom zit u in de WSW eigenlijk? Ja, ik heb uh, heel veel ruglachten en uh, mijn schouders in mijn nek. Dat is uh, veroorzaakt door een auto-ongeluk. Ja, en ik heb diabetes. Uh, slechtziend. En uh, ja, dat, ik denk dat, dat ik daar het door een wsw verband uh, heb. We zijn uh, in Ammerstol, Klopt. gemeente Bergambacht, op de ja. begraafplaats ja. Het is dus een kleine begraafplaats aan de ja. rand van het dorp. Hoeveel uh, graven zijn hier? Dat ja, zal het zijn: 180 of 200 graven. Ja. Stemt het u niet verdrietig om steeds zo uh, mm. tussen de graven te zijn? Nee, helemaal niet. Het uh, veertje eromheen, uh, de rust. Uh, ja, je hoort hier de vogel die ze nog fluiten. Als je aan het werk bent. Dat, uh, ja, dat inspireert mij, uh, mij heel erg. En, uh, er is geen gejaag achter. Dus, ja. En dat vind ik prettig. Dat vind ik prettig. Ja. Vanwege uh, mijn diabetes, als ik mij opgejaagd voel, dan, uh, dan vliegt uh, mijn suikergehalte omhoog of naar beneden. Maar uh, daar had ik vroeger uh, in het verleden wel last van, maar daar uh, heb ik nu geen last meer van. Ik ben op moment staan. Nog net zoveel op die eerste dag. Is het nou zo dat u eigenlijk hoopt op een doorbraak als zanger? Nou, ik zou uh, uh, zanger voor mijn beroep niet willen doen. Het is gewoon puur hobby en puur plezier hebben. En uh, ja, hopen dat het dat een beetje aanslaat, uh, dat is de bedoeling. En loopt u nou ook te zingen tijdens het werk? Uh, ja, heel soms, als ik alleen ben. Dan, uh, dan uh, wil ik nog even een deuntje aanslaan. Uh. Maar uh, ja, mijn collega, ja... Hij is meer. Hij houdt er niet zo van. En ja, nou ja, daar heb ik respect voor. Ja. Jij laat mijn hart steeds sneller zwaar. Ik kan nu niet meer zonder jou. Omdat ik heel veel van je hou. Ik ben verliefd en ben op jou met schaar. Nog net zo veel als op die eerste dag. Nee schat, ik zal jou nooit meer laten gaan. We kunnen samen naar de zaak. Ik ben verliefd en wel op jou ons haal. Nog net zoveel als op die eerste dag. Ja, Gerrit terlauw, ofwel Gerrit Owens, dat is namelijk zijn artiestennaam. En hij zong het lied Ik ben verliefd. Hij schreef het voor zijn vrouw Linda, die ook in de WSW zit en bij Promen werkt overigens. Voor foto's en uh, eerdere andere afleveringen van onze serie De Mensen van de WSW... surft u naar degids.fm. Oh,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 Hallo nuttini met pencil full of lead. Vandaag is het proces dan eindelijk begonnen tegen de Egyptische oud-president Mubarak. Een dag waar veel Egyptenaren naar hebben uitgekeken. Mubarak staat terecht voor corruptie en betrokkenheid bij de dood van demonstranten... tijdens de volksopstand eerder dit jaar. 850 mensen kwamen daarbij om het leven. Ik praat over het proces met Petra Stina, Arabiste en oud-diplomaten in het Midden-Oosten. Hu Pracht, Egyptoloog en Frans Verhagen, Amerika-deskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Het is begonnen en uh, uh, hij, hij is er. Uh, zal ik daarmee beginnen? Want dat was een beetje de grote vraag. Mevrouw Stine, komt hij of komt hij niet? Maar hij heeft het uh, ja, gered. Nou, zijn advocaten oh. hebben eigenlijk alles geprobeerd... wat uh, in het boekje maar te verzinnen is. Hè. Ook zoals Pinochet vroeger in Chili. Hij is ziek, zwak en misselijk. Uh, het is toch zo zielig. Het is een oude man. Het heeft niet gewerkt. Hij ligt hij, wel hij op, ligt, de stretcher. Hij ligt op de stretcher. Ja. En je, je ziet ook wel in de commentaren, in, in de media, op Twitter, dat mensen echt uh, hun ogen niet kunnen geloven in de Arabische wereld. Dat een, een dictator nu in zijn eigen land door eigen rechters wordt berecht. Is het uniek? Het is uniek. Ja, mensen, er zijn mensen die vergelijken het met Saddam Husseins uh, rechtszaak. Maar dat is natuurlijk heel anders, want die man is afgezet door een buitenlandse ja. mogendheid en deze man is afgezet door zijn eigen volk en wordt nu ook berecht door zijn eigen ja. volk. Ja. Wat voor indruk maakt uh, hij op u, meneer Pracht? Inderdaad, als die zieke, zwakke oude man? Nou, als ik hem zo zie liggen, dan denk ik... hij is nog uh, redelijk uh, bij kennis. en uh, Goed, hij is aangeslagen, heel duidelijk. Hij is broos op dit moment. Maar ik denk dat hij zeker in staat is om, een, uh, om uh, dit te ondergaan. Uh, maar goed... Uh, Iedereen die uh, Mubarak e enigszins heeft gevolgd, uh, weet dat het een hele trotse man is. Dus dat zal enorm aan hem, klagen, uh, aan hem knagen, dat hij daar uh, op zo'n stretcher achter de tralies ligt. Precies, hij ligt in zo'n kooi het. natuurlijk. Ja. Uh, maar Stine, ja, u zei al, hij wordt nu berecht door het eigen volk. Leeft het onder het volk? Enorm, is men er enorm mee bezig? Enorm, ja, ik was uh, nou, iets meer dan een week geleden nog. U bent in bent de... ja, ja, ik ben net terug. En uh, ja, voor mij was het ook, uh, toen ik in maart terugkwam in Egypte... ik kom al sinds 1987 in Egypte... een Egypte zonder foto's van Mubarak in overheidsgebouwen. Ja, 45 miljoen van de 80 miljoen Egyptenaren zijn onder de 35. Dat betekent dat bijna meer dan de helft van de bevolking is... kent alleen deze president. Ja. En men was enorm bang dat uh, zijn zoon Gamal Mubarak... die samen met zijn broer Allah ook Precies. terecht staat... dat hij... Uh, en zo'n soort monarch, monarchie-republiek ja, uh, zou uh, opvolgen. Ja. En dat is nu niet gebeurd, dus het leeft enorm. Ja. Je ziet wel, vanochtend waren er enorme clashes voor uh, de politieacademie... Ja. die vroeger de Mubarak politieacademie heette. Waar het proces is. Hè? Waar het proces is. En uh, ja, er zijn mensen die vinden dat dit niet past... bij de enorme rol die Mubarak heeft gespeeld voor het land. En hij heeft nog steeds aanhangers. Uh, men vindt dat hij daar helemaal niet hoort te zijn. Men vindt dat hij daar helemaal niet hoeft te zijn. Hij heeft zulke fantastische dingen voor het land gedaan. Maar ik denk dat dat een minderheid is. Een kleintje, wellicht. Ja. Uh, meneer Verhagen, uh, leeft dit proces überhaupt een beetje in Amerika... of hebben ze daar wel andere dingen aan hun hoofd? Zoals je weet hebben ze ja. daar andere dingen aan hun <laughs> Precies. hoofd. En dat uh, gaat helemaal nergens over. Maar daar zijn ze wel heel erg druk mee bezig. Nee, ik denk dat Amerika op de achtergrond uh, hier wel mee bezig is. Uh, ze hebben ik zeg het een beetje met aanziening, maar ook een ruime ervaring in uh, landen die een dictator hebben afgezet en dan een overgangsperiode doormaken. Ik denk aan Nicaragua, ik denk aan de Filipijnen, uh, Iran, uh, een heel ander soort verhaal. Maar het duurt altijd enige tijd en ik denk dat de Amerikanen daar wel een rol in kunnen spelen. Ik vermoed ook dat ze nog behoorlijk wat invloed hebben op het leger, maar dat weet Petra beter ja. dan ik waarschijnlijk. Is dat zo, mevrouw Stier? Ja. Nou, wat je ziet, er is nu een, een, een gevoel van onbehagen over buitenlandse inmenging in Egypte. Dat wordt gevoed door het leger en door de salafisten. He, jullie zijn buitenlandse agenten, zeggen ze dan over die revolutionaire jongeren. Maar ja, dat is natuurlijk een godspe, want uh, de, het, het Amerikaanse het, het leger krijgt 1,3 miljard dollar per jaar mm -hmm. van de Amerikanen. En de enige echte oefening die ze hebben gehad, was de afgelopen jaren een soort van operatie Bright Star in de Egyptische woestijn. Was oh, een dia-operatie ja, dan? Ja, nou, ze hebben behoorlijk veel boter op hun hoofd, die militaire raad, want zij krijgen heel veel steun van Amerika. Wat ik interessant vind, is natuurlijk de vraag. Um, ja, je wil niet meteen over guilty by association. Hè? Ik bedoel, mensen hebben natuurlijk geen verantwoordelijkheid voor wat Mubarak heeft gedaan, maar het Westen heeft hem wel dertig jaar gesteund. Dus mm -hmm. ik vraag me toch wel af hoe mm -hmm. Wat denk jij hoe de Amerikanen... Het was een kijken enorme naar... bondgenoot natuurlijk ja. voor Amerika. Nou, het blijft een enorme ja. bondgenoot. Want het, uh, die 1,3 miljard komt voort uit de Camp david akkoorden, ja. Dus dat, uh, dat zullen ze ook dat blijven blijft. houden. Maar je ziet er wel aan... en uh, kijk ook even naar Turkije... waar toevallig uh, vorige week de generaals allemaal ontslag genomen hebben. Die, dat, dat leger in Egypte heeft een institutionele rol in het staatsrechtelijk systeem, maar ook gewoon de economie. Ze hebben allerlei dingen in handen, als ik het goed begrepen heb. En ja. daar hebben daar gewoon ontzettend veel belangen. Ja. En dat kan heel lang duren voordat dat een beetje ontmanteld is. Je ziet het in Turkije dat dat echt jaren geduurd heeft. Ik denk dat de Amerikanen wel zullen oppassen inderdaad om zich daarmee te bemoeien, want uh, althans uh, visueel, uh, want ze zullen altijd het verwijt krijgen dat, je, dat ze weer met de vingers ergens in zitten. Maar ik uh, denk dat er op de achtergrond behoorlijk gewerkt wordt ja. om te proberen een zo stabiel mogelijke oplossing te vinden. Toch valt het mij altijd op dat juist rond dit soort uh, kritieke situaties de Amerikanen op een of andere manier uh, iets willen terugdoen richting Egypte. Dat viel me op tijdens de Irak-oorlog, toen men uh, Egypte nodig had als, als bondgenoot. Mm -hmm. Toen werd er een mummie van Ramses I vanuit Amerika teruggestuurd naar Egypte. Iets wat voordien helemaal ondenkbaar was. Heb je nou uh, al iets zien terugkomen? Ja, dat is het punt nu deze week. Deze week werd er uh, bekendgemaakt dat 19 uh, topstukken uit uh, het ja. Metropolitan Museum... die ooit soort, toebehoord hadden aan, aan uh, de collectie van Tutankhamon... Uh, in de jaren 20 ja. uh, weggegeven door Howard Carter aan het uh, Metropolitan Museum... dat dat Een nu teruggestuurd museumdiplomatie. Ja. Ik denk dat dat voor een klein deel meespeelt in de hele politieke Nee, maar verhouding. reken maar dat de Midden-Oosten-Desk in State Department... hier ongelooflijk druk mee bezig is. Want het is heel erg belangrijk. En ik denk niet eens dat ze veel uitmaakt welke oplossing er komt. Als het maar een stabiele is. En onder de huidige omstandigheden is een vorm van democratie... de enige stabiele waarschijnlijk. Dus ik denk dat ze daar aan de goede kant staan. Ook al hebben ze dan dertig jaar lang het regime gesteund. Ja, is het mee... balanceren op dit moment nog heel erg? Nou, ik denk naar buiten toe wel. Naar de bevolking toe wel. Want die zullen niet accepteren dat Amerika daar zijn vingers in steekt, neem ik aan. Uh, maar ze nou, hebben wel die invloed op het leger. En ze hebben dat geld. Nou, Egyptenaren hebben een enorm complexe houding ten opzichte van Ja, wat Amerika. vinden ze van Amerika? In 2006... Uh, dat zijn statistieken die ik aan een boek heb gehaald van Tarek Osman... die een mooi boek heeft geschreven over Egypt on the Brink. Echt over Nasser toe, naar Mubarak. En die schreef in zijn boek... en hij zegt dat hij dat heeft geverifieerd. Ik heb hem onlangs geïnterviewd. In 2006 he, hebben... Uh, 8 miljoen Egyptenaren meegedaan in de Green Card Lottery. Dat betekent dat 10% van het volk heeft geprobeerd om weg te komen. Ja. Nou, dat zegt natuurlijk wel wat. En ze willen dan. Amerika staat voor de Egyptenaren als een land van ongekende mogelijkheden. En voor hen is Washington iets anders dan Amerika. Heel, er is een hele grote christelijke gemeenschap in Amerika. Die inderdaad uit angst voor vervolging door moslimbroeders uh, zijn gevlucht. Hè. Jij hebt mm. natuurlijk opgegraven in allerlei plekken waar die spanningen spelen. Mm -hmm. Dus er zijn enorme banden tussen Amerika. De beste universiteit op dit moment in Cairo is die American University. Zeker, ja. Die jongens en meisjes op dat plein die spraken zo goed Engels omdat ze bijna allemaal ja. waren afgestudeerd van de universiteit. Dus het is een hele ja, ambivalente een houding. Het, ja. Ja. Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant ja. niet hè, het niet uiten. Maar het eigenlijk wel diep in je hart willen. Ja, dus ja de American wel. way of life. Hè, ja, ja, kijk, wat ja. ik ook altijd zo, zo leuk vind. De duurste dadels die je kunt kopen in Cairo. Die worden Obama genoemd. Hè? Ja. De hele wereld heeft een complexe relatie met Amerika. Dus wat, wat dat betreft zijn die Egyptenaren geen uitzondering. Ja. Maar, maar waar het voor... mij om gaat. Is dat ik, dat ik wel degelijk denk. Dat ze beleidsmatig ermee bezig zijn. Hoor. Dat, bedoel, al zien we er niks van. rekening. Maar dat daar touwtjes blijven ja. nog wel in handen? Nou, deels. touwtjes in handen, dat durf ik niet te zeggen. Dat Klein betwijfel mee. ik zelfs. Ik denk ja. dat ze weinig uh, touwtjes hebben. Maar wat ze hebben, en dat is die invloed in het leger... Daar wordt dat de... zullen ze wel gebruiken. Als het leger probeert die verkiezingen te frustreren... of nou die democratische ontwikkelingen probeert tegen te houden... dan denk ik toch dat de Amerikanen wel degelijk daar invloed op kunnen hebben... en ook dat zullen gebruiken. Christine, de democratie ja, is natuurlijk eigenlijk nog heel pril, nog heel jong. Is het land in staat om dat inderdaad verder uit te bouwen en goed op te bouwen? Zeker uh, met zo'n proces natuurlijk wat nu in één keer gaande is. Uh, nou ja, een land waar 80 miljoen mensen wonen, uh, waar een uh, enorme armoede is... waar 60 tot 70 procent ongeletterd of laaggeletterd is... waar 30 jaar lang, of eigenlijk 60 jaar lang, een dictatuur is geweest. Enorme corruptie. Ja, dat zal echt 10 tot 20 jaar nodig hebben voordat dat een beetje gestabiliseerd is... Dus ik denk ook dat we ons niet moeten blind staren op wat er nu aankomt. He. De verkiezingen, ik noem dat stembusfetischisme. Dan als wij stembussen zijn, dan zijn we helemaal blij. Uh, mm -hmm. bedoel, dat is een eerste stap. Bedoel, jongeren zijn niet op... Nou, de hele, die hele generatie die heeft het helemaal gehad met deze dictator. Uh, dus men weet heel goed wat men niet wil. Maar wat men wel wil en welke vorm van rechtsstaat men wil... dat weet men ook nog niet precies. Dus we zullen de komende maanden, jaren heel veel onrust zien in Egypte. En ja, het gaat over Egypte en niet over ons, hè? Nee, dus dat, dat moeten we ons ook realiseren. Dat is al, want die nieuwe grondwet komt er wel. Wat, wat zou men daar wel graag in willen zien? Heeft men daar bijvoorbeeld wel al wel. Ja... Iets wat van wensen over? Nou, je ziet twee hele grote stromingen. Je ziet eigenlijk de twee stromingen die onderdrukt zijn door Mubarak. Aan de ene kant de moslimbroederschap en de echte extreme kant daarvan, de salafisten. En aan de andere kant een progressieve liberale beweging. die meer aanhang hebben in Egypte dan deze 66 in Nederland. Dus, mm -hmm. dus is het is toch best wel substantieel. probeer um, even uh, uh, snel te rekenen hoeveel. Dat is. <laughs> nou, er zijn nog meer dan tien 10... minuten. Ja. <laughs> dus, en zij willen, de, de, de progressieve liberalen, willen een echte een civiele staat waarin gelijke rechten voor iedereen uh -huh. gelden... waarin geen uh, specifieke verwijzing naar de sharia in de grondwet komt. Nou, dat gaan ze niet winnen. Zeker niet de komende vijf, zes jaar. Mm -hmm. En de die wil eigenlijk vasthouden wat er nu al is. Want uh, het gekke is dat mensen in Nederland en in Europa zich enorme zorgen maken over dat hele concept van sharia. Maar dat staat ja. al in de grondwet ja. die uh, opgezet is door Sadat en in stand is gehouden door Mubarak. En die hebben wij dertig jaar lang gesteund. Want er staat namelijk mm -hmm. in artikel 2 van niemand. de Egyptische grondwet dat de sharia de bron is van de Egyptische wetgeving. Dus niets nieuws nee. onder de zon daar. Nee. En het volk weet dat ook. Dat, dat weet men ook, ja. ja. Maar ja. goed, Egypte is een diep religieus land. Ja, zeker. zeker. En ja, je toch? zegt het terecht, christenen en moslims. En dat maakt, doordat je twee verschillende uh, geloofsgemeenschappen hebt, dat het, en dat is al eeuwen zo, dat er altijd een, een soort balans is in die, in die maatschappij. Uh, het is niet heel eenzijdig. Het er is geen afkeer. Uh, uh, ze slaan elkaar het hoofd niet in. Dat is uh, wat mij altijd daar uh, opvalt. En dat me ook heel uh, geruststelt voor uh, de komende jaren. Ik geloof dat ze wel degelijk uh, de dialoog met elkaar zullen aangaan. Ja. En. Maar wel na een roerige periode, als ik zo mag nou, vaststellen. Ja, en je ziet het ook nog uh, even. Je ja. ziet ook, um, een van de belangrijke juristen in Egypte is een dame. Die heet Tehani Gabali. Zij, zij zit in het, in het, in het hoge de uh, ja, hoge raad he, van uh -huh. Egypte. En uh, zij is eigenlijk, als zij zich kandidaat zou stellen... voor presidentsverkiezingen, zou ze een hele goede kans maken. Maar zij zegt, nee, ik moet erop toezien dat we een goede grondwet krijgen. En omdat ik in de hoge raad zit... ben ik altijd in een belangrijkere positie dan de president. Dus dat is ook wel ik mooi. Ik hou liever een toezicht. Ja. Uh, ja het is, het is begonnen, maar het gaat natuurlijk nog wel eventjes duren, mag ik, denk ik zo. Um, meneer Verhagen, wat, wat, wat zal de uitkomst zijn, denkt u? Hij kan de doodstraf krijgen. Ik heb geen idee, maar het lijkt mij dat die man achter de tralies zien in zo'n kooi... dat dat voor een heleboel Egyptenaren al uh, zeer bevredigend is. En ook belangrijk natuurlijk voor het rechtsgevoel... dat er recht gesproken wordt over een ex-dictator... Maar heb nog een één ding wat we niet hebben aangevoerd. Er gebeurt natuurlijk een heleboel rondom Egypte. Ja. Uh, ik weet niet hoeveel, hoeveel dat van invloed is. We zitten in Libië in de problemen. Syrië. Bij, uh, Syrië, daar doen we net alsof we niks mee te maken hebben. Uh, het is nog lang niet afgelopen daar. En ik weet niet, ik kan niet goed worden... in hoeveel dat invloed zou hebben op, uh, ja, op Egypte. Ja, ik, alle aandacht zit nu natuurlijk uh, daar bij dit proces. maar ja, ondertussen. Ik, ik vind zelf eigenlijk dat de dansende olifant... waar niemand het over heet, Saoedi-Arabië heet. Uh -huh. En die hebben gigantisch veel invloed in Syrië... In Egypte op een mm -hmm. negatieve manier, vind mm -hmm. ik. Die, die kopen die salafisten. De rellen onlangs in Imbaba. Daar, nou, daar zat zo, er zaten echt de vingerafdrukken van Saudi-Arabië op. En dat is interessant voor Amerika. Ja. Want dat is nog een pond genoemd. En dat zie je nu ook op Twitter. Uh, dat mensen dus iets hebben van welke lessen zijn hier uit te dieren. Voor andere dictators die in de regio nog steeds in het zadel worden gehouden door het Westen. En, en, en dat geldt voor blijven. koning Abdullah echt ziek, zwak en misselijk is. En overweight en uh, al zijn broers ook. Dus dat ja, die zijn is, ook allemaal uh, niet goed. Nee, maar kijk, saudi Arabië is natuurlijk inderdaad het grootste, grootste probleem... Ja. waar Amerika ook het drugs mee bezig is, denk ik. En daar zal de overgang ook het moeilijkst zijn. Want dat zal niet vanzelf gaan. Ja. Ja. Dus wat er nu met Mubarak gebeurt... is denk ik ook wel een hele grote waarschuwing... voor alle mannen in de Arabische hm. wereld. Dictators die denken dat ze nou, weg kunnen komen. Hè? Om het maar eens op zijn andere ja, ja, te zeggen. En voor de bevolking, de die ziet dat in andere landen... dus dictators wel degelijk... Te, ja, ja. Voor het gerecht gedaan kunnen worden. Nou, dat stimuleert ja. toch weer. Nou, dus, misschien uh, nieuwe volksopstanden. Ik zie wel een verschil hoor, want die andere dictators die graven zich in en. Uh, uh, kiezen voor nog meer geweld. En, en, en, en bijna genocide op hun eigen bevolking. Nee, ja, ja, dat aan... aan, aan uh, Gaddafi en uh, Assad op Jongens. dit moment. Saudi-Arabië hebben ze het proberen af te kopen... met een paar miljard uh, uh, dollar die ze aan de bevolking uitgedeeld hebben. Nou, dat gaat uiteindelijk ook niet werken. Maar uh, kijk nog verder, kijk naar Iran, kijk naar Irak. Mm -hmm. De bevolking ziet, mensen zien dat in andere landen het kan. Dat ja, je dictaat weg kunt werpen. Nou ja, en dit is, een vriend van mij zei tegen mij toen ik zei... ja, ik word een beetje aangepakt op het idee dat dit de Arabische Lente is. Iedereen begint de vier seizoenen van Vivaldi te noemen... want dit is toch wel een hete zomer. Ja. Dit is... In 1968 stonden mensen in Praag op het plein. Mm -hmm. Nu is Oost-Europa heel anders dan in 1968. Over 20, 30 jaar ja. zal het Midden-Oosten ook onherkenbaar veranderd zijn... en hopelijk uh, op een goede manier. Ja. Het is ingezet. Het is ingezet. De geest is uit de fles. Uh, nog even heel kort. Mubarak, de doodstraf... Uh, ik denk dat dat wel zou kunnen, ja. ja. Meneer Pracht? Ik zou er erg op tegen zijn, maar ik uh, denk dat het onvermijdelijk is. Ik daar hoop dat het ja, op, een, op een, eerlijk, een eerlijk proces is volgens mij het allerbelangrijkste. En de uitkomst, ja, in Amerika heb je ook de doodstraf. Ik ben er ook tegen, maar ja, dat is het uh, rechtssysteem van Egypte. Ja. Het proces tegen Hosni Mubarak. Het is begonnen en het duurt nog even. Hu Pracht, Egyptoloog, Petra Stina, Arabisten en oud-diplomaat in het Midden-Oosten. En Amerika-deskundige Frans Verhagen. Dank u wel. Um, ja, nou ja, en dan zit het, er, zit het erop voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Dan veel aandacht voor West Coast muziek, hobby en aandachtsgebied van muziekkenner Leo Blokhuis. Ik noem Crosby, Stills, Nash Young, Joni Mitchell, The Eagles... Linda Ronstedt, The Beach Boys en zo verder. Ben je ook een fan, Jurgen van den Berg? West Coast muziek? Ja. Jazeker. We nou. gaan het niet over hebben in lunch, denk ik. Nee, we gaan het wel hebben over Syrië straks in standpunt. Ja. Dat hoorde ik net ook even vallen, ja. natuurlijk. Uh, de stelling straks is... Nederland moet zich hard maken voor sancties tegen Syrië. Hand ten Broeken komt meepraten. Tweede Kamerlid van de VVD. Omroep Brabant stopt met het uitzenden van het Brabantse topvoetbal. Ze gaan alleen nog met PSV volgen. Oh. Hoe oh. dat allemaal zit, uh, gaan we ook zo meteen horen. En in het mediaforum twee omroepbazen... Paul Reumer van de NTR en Jan Slachter van Omroep Max... gaat onder meer over die persconferentie gisteren van die Mandy Pijnenburg. Oh ja, ja. Ik ja. ging een frietje eten. Dat was wel aan toe, maar het ja. bleek uiteindelijk al anderhalf jaar uh, vrij te zijn. Dat, uh, een beetje een vreemd beeld was dat. Uh, de stelling nog heel snel. Uh, Nederland moet je oh, gewoon. Nederland, maken. ja. Syrië, ja, je hebt hem al genoemd, helemaal waar. Jurgen van den Berg straks met lunch. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Luizen in de Pels. Interviews met onderzoeksjournalisten over hun vak. De hele maand augustus in Argos. Met zaterdag Pieter Klein van RTL Nieuws.